Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Psalm 36, vers 2 zingen we in aansluiting op de prediking. Ziet u ze in gedachten bijeenkomen... Zoals Lucas ons dat geschreven heeft in Lucas 15. De tollenaars. Die niet in zo'n geweldig goede reuk stonden bij de leden van het volk van Israël. Maar heel in het bijzonder bij fariseeën en schriftgeleerden. Landverraders. Hebzuchten. Maar ook alle andere soorten van zondaren. En u weet de klassificatie van fariseeën en schriftgeleerden van zondaren. Zij die de wet van Mozes niet hadden, niet kenden. En er werd er ook direct bij gezegd: die is vervloekt. Het oordeel direct klaar met de klassificatie. En de fariseeën en de schriftgeleerden... ze zagen die fariseeën, ze zagen die uh, tollenaars... en die zondaars tot de Heer Jezus Christus naderen. En waarom kwamen die zondaars, die tollenaars tot de Heer Jezus? Ja, om Hem te horen... Om het evangelie uit zijn mond te horen. En laten wij eerlijk zijn, dat is toch een voorwaarde. Een absolute noodzaak om tot bekering te kunnen komen. Om gered te kunnen worden. Want wil je behouden worden... Zul je wel het evangelie van Jezus Christus moeten horen. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor. Dat is dus nodig om tot geloof te kunnen komen. En het geloof is nodig tot de zaligheid. Want al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Die ene naam. Daar ging het ze om. Maar wat een kritiek rondom de Heer Jezus Christus. Wat een gemurmureer. Wat een gemopper. Zoals we dat ook horen van het volk van Israël in de woestijn. Daar komen we het zo vaak tegen. Hè? Gemurmureer. Je ziet het aan de, aan de expressie van het gezicht. Je hoort het aan de woorden. Wat een reactie roept hier Jezus Christus op... door niet alleen het woord, het evangelie, te bedienen... aan het adres van zondaren en tollenaars. Dat is tot zover. Maar hij ging nog verder. Hij ging met ze het huis in. En hij at met ze aan één tafel. En bij een zondaar in huis komen... En bij hem aan tafel schuiven. Ja, dan verontreinigde je, je reine ziel. En dat konden ze niet begrijpen. Dat riep bij de Heer Jezus Christus. Dat riep ten aanzien van de Heer Jezus Christus zulke grote vragen op. En dan begint de Heer Jezus Christus die gelijkenissen te vertellen. Van het verloren schaap, de verloren penning. En vanavond willen we dan onze aandacht geven aan die verloren zoon. Een vader... had twee zoons. Twee. Let u er goed op. Een vrijbuiter... die het thuis niet zo geweldig getroffen had. De jongste. En een die altijd thuis was en altijd deed wat vader van hem vroeg. Twee zonen en de jongste van hen zegt op een gegeven moment tegen vader, vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. Hoor je de toon van deze jongste zoon? Hij vraagt niet aan zijn vader, hij beveelt: geef mij! Daarmee zien we al iets van de relatie tussen vader en het kind, kind en het vader. Zullen wij het vanavond ook maar heel dichtbij brengen? Heer Jezus Christus richt deze gelijkenis tot mensen, zondaren, tollenaars, maar ook fariseeën en schriftgeleerden. Hoe sta je tegenover vader? Als een rechthebbende... Als een bevelende? Geef! Of is het, zou ik alstublieft mogen hebben? En je relatie tot je hemelse vader, bepaalt ook je relatie ten opzichte van je aardse ouders. Het heeft diepe impact, je geloof, op je relatie met thuis... Aangrijpend, hè? Hij geeft bevel. Geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. Het gaat hier blijkbaar over een erfenis en over een erfdeel. En eh, Het is heel mooi als je de grondtekst hier eens naast legt en ook de Engelse vertaling... Dan, dan blijkt het hier niet over zomaar goed te gaan... maar hier gaat het over een landgoed. Vader, geef mij het deel van het landgoed dat mij toekomt. Deze vader is dus aardig bemiddeld. Heeft een geweldig bedrijf. En als jongste zoon... Ja, zal die zeker wel geweten hebben dat bij de erfenis er een behoorlijk deel naar hem toe zal komen. En hij wil graag, terwijl zijn vader nog leeft, het deel van de erfenis al opeisen. Wat gebeurt hier in feite? Voor deze jongste zoon is zijn vader blijkbaar alleen maar interessant voor wat hij heeft. Niet voor wat hij is. Wat betreft die jongste zoon, verklaart hij zijn vader bij levenden lijven al dood. Ja, zijn vader die kan vrijwillig. Het erfdelen, toekomstige erfdelen, al verdelen. Dat komt tegenwoordig ook wel voor als je een groot bedrijf hebt. Waar vader wat ouder gaat worden. Zich graag wat uit de zaak wil gaan terugtrekken. Dat hij de zaak overdoet aan zijn kinderen. En dan naar dat ieder rechtens toekomt. Maar dan is het de wilsbeschikking van de vader. Maar hier eist een zoon met passering van de vader. Een erfenis wordt hier verhaast. En de spreukendichter, ik heb het tot mijn ontzetting ook nagetrokken, de spreukendichter zegt daar ook iets van, van dat verhaasten van een erfenis. Wee degene die een erfenis verhaast, want hij zal geen dageraad hebben. Als je dus vooruit loopt op de erfenis, eigenmachtig, eigenwillig, dan zal het je dus niet tot zegen zijn. Maar het geeft ook aan hoe dat je als kind bent, hoe dat de relatie met je ouders is. Wat, wat betreft deze jonge man, kan zijn vader dus sterven. Dat is de diep ingrijpende werkelijkheid van de zonde. De zon daar... Die heeft God alleen maar nodig voor wat hij heeft en geeft. Maar niet voor wie hij is. Heel aangrijpend dat we vanavond die persoonlijke vraag ook al voor ons krijgen. Het zij dat wij fariseer of schriftgeleerden zijn. Het zij dat wij zondaar zijn of tollenaar. Maar we worden vanavond allemaal aangesproken. Waarom is God voor jou interessant? Waarom wil je Hem in je leven toelaten? Is het enkel en alleen maar om datgene wat Hij je kan geven, omdat je er beter van denkt denk te worden, of omdat God een relatie met jou heeft en jij met Hem? Deze jongste zoon ziet alleen maar het bezit van zijn vader. En zijn vader en zijn thuis is hem een last en geen lust. Dat blijkt na een aantal dagen. Want dan neemt hij alles bij elkaar en hij reist weg. Ver weg. Zo ver weg. Dat zijn vader hem niet kan zien. En dat hij geen last meer heeft van zijn woorden. De vrijheid zoekt hij op. En uh, daar leeft hij van het goed wat hij meegenomen heeft. En het is heel aangrijpend dat hier gezegd wordt dat hij leeft overdadiglijk. In het Engels staat er een prachtig woord wat de jeugd zeker wel kan, kan herkennen. His life is wild. Dat zeggen wij ook wel, hè? Wild. Uh, wilde jaren. Wilde haren. U weet wel wat daarmee bedoeld wordt? Handel en wandel. Waar je zo ver mogelijk afstand schept. Met je vader en moeder thuis. En zo ver mogelijk afstand schept met vader in de hemel. En je kunt lekker je gang gaan. Leven van datgene wat je hebt. Maar het aangrijpende van deze jonge man. Dat die overdaad waarmee hij leeft. Hem niet alleen schaadt maar op een gegeven moment ook aan het eind brengt van alles wat hij bezit. Want na vele dagen, dan is hij blut. En dan lezen wij, en hij begon gebrek te lijden. In het Engels is er ook een prachtige uitdrukking. He fell in need. Dat betekent. Hij begon behoeftig te worden. Hij had een terrein op zijn, in zijn leven. waarin hij niet meer self was. Zichzelf niet meer kon redden. Zichzelf niet meer kon helpen. Herkennen sommigen dat misschien. En dat kun je zelfs met een dikke portemonnee. In een situatie komen dat je hulpbehoevend gaat worden. Bijvoorbeeld als je gezondheid te wensen overlaat. En je hoeft toch geen tachtig jaar te zijn om in het ziekenhuis terecht te komen of een ernstige ziekte te krijgen. En als de dokter dan moet zeggen, ik kan je niet meer helpen. Dan kom je in zo'n situatie waarin je hulpbehoevend wordt. Maar niemand kan je hulp bieden. Of als je oud en gebrekkig wordt... Tegen ouderdom is geen medicijn. En wie help je dan in die nood? Dan kun je een geslachtzakenman zijn. Maar niemand helpt je. Of een van je vrienden of vriendinnen. Of een van de familieleden. Sterf. En je merkt het, dat je geen antwoord daarop hebt. Dat het leeg, zo hopeloos leeg is in je hart, in je hoofd, in je hele leven. Hij begon gebrek te leiden. En in die situatie... Komt hij tot zichzelf. Aan het eind gekomen. Met zichzelf. Komt hij tot zichzelf. En heel wonderlijk. Dan gaat hij terugdenken. Aan thuis. Aan vader. Aan zijn goedheid. Aan zijn gunst. Aan zijn liefde. Hoeveel huurlingen... Van mijn vader hebben overvloed van brood. En ik, ik verga hier bij die burger van het land. Bij de varkens van honger. Hij is daar de dood nabij. In de grondtekst staat er een woord van hij versterft. Ja, als je geen eten meer krijgt en geen dorst meer krijgt, dan is één ding zeker. Dat de weg naar de dood open ligt. Versterven. Daar was die jongste zoon mee bezig. Toen dat beeld van vader met de overvloed van brood hem voor de geest kwam. Toen ging hij ook inzien wie hij was geweest voor zijn vader. Want hij had zijn vader aan de kant geschoven. Maar daarmee was hij ook het kindschap kwijt. Niet meer waard kind genoemd te worden. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Hoort u het? Doorziet u het? Dat als deze jonge man... aan het eind gekomen is... de dood nabij... als hij weer oog krijgt voor zijn vader... En voor zijn vergooide kindschap. Dat er dan ruimte gaat komen voor schuldbeleidenis. Tot jezelf komen gaat gepaard met schuldbeleidenis. Vergis ik me dat dit bij heel veel prediking en pastoraat... in onze reformatorische kring is gaan ontbreken. Dat de jongste zoon tot zichzelf komt. En waar die twee dingen... dan zo heel nadrukkelijk naar voren komen. Hè? Zijn ogen en zijn hart gaan open voor de goedheid van zijn vader... Maar zijn hart en zijn ogen en ook zijn mond gaan open ten aanzien van zichzelf. Want dat hij een verloren zoon is, dat is geen lot. Dat is een daad. Dat hij dood is. Zoals zijn vader dat noemde. Dat is niet een lot. Maar dat is een daad. De apostel Paulus zegt het ook zo heel indringend hè? in de Everse brief. Dood door zonden en door misdaden. Met het verloren schaap en met die verloren penning, daar kunt u het nog zeggen. Ja, dat schaap kon er eigenlijk niks aan doen dat hij op het verkeerde pad terecht kwam. En die penning kon er ook niks aan doen dat hij verloren werd. Maar het ligt dus wel heel anders bij die verloren zoon. Dat was een duidelijke keus. En daarin maakte hier Jezus Christus het nu ook duidelijk hoe dat het ligt tussen de hemelse vader en ons hart. Als we dood zijn in zonden en in meestade. Als we verloren zijn. Dan kunnen we niet zeggen, van, nou ja, het is nou eenmaal zo. Ik ben nou zondag geboren. Ik kon niet anders. Nee, nee, nee. Het is de oorzaak en de vrucht van uw daden. En daar stelt de Heer u ook aansprakelijk voor. Maar vandaar ook dat er ruimte komt. Maar ook ruimte moet komen voor die schuldbeleidenis. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waard om uw kind genaamd te worden. Want je kunt dan wel met een eigenwijs hoofd de deur achter je in het slot gooien. Maar kun je op dezelfde manier weer terugkeren in huis? De deur kan maar van één kant open gedaan worden. En de sleutel gaat in het slot. Als we oog en hart gaan krijgen voor de liefde van de Vader. De gemeente, dat predikt de Heer Jezus Christus hier zo rijk. Maar de sleutel wordt ook omgedraaid als die schuldbeleidenis er gaat klinken. Bent het niet meer waard om uw kind genoemd te worden. Maak me maar als een van uw huurlingen. En gemeente, dan zet, er, dan zet die, die knaap ook duidelijk een punt achter dat leven. Hè? Hij staat op. Dat is ook iets wat bij ons menselijke verantwoordelijkheid eh, behoort. Dat schaap dat kon niet zeg maar, in de benen komen en terug naar de herder en naar de kudde gaan. Die eh, verloren penning kon niet zo terug naar die eh, vrouw die hem verloren was. Maar van die verloren zoon, daar staat het en hij staat op en hij ging terug naar huis. Dat hoort ook bij ons geloofsleven. Bij het leven van de bekering. Een punt achter het zondeleven, Opstaan en teruggaan. Omkeren, bekeren, terugkeren. De gemeente. Dan mogen wij door de ogen van de Heer Jezus Christus gaan zien. Hoe dat die vader dan omgaat met die... Met die zoon die dood was in zonden en in misdaden, die verloren was voor hem. En de vader, lezen wij dan. Hij staat erop te uitkijken. En eh, als hij nog van verre van hem was, zag hem zijn vader. En werd met, met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Als hij nog ver van hem was. Zag de zoon zijn vader? Want hij zal toch als geen ander het huis van zijn vader gekend hebben? Nee, dat staat er niet. Vader zag de zoon. Die verloren zoon al veel eerder. Voordat die zoon de vader ontdekte. Wist u dat dat in het geestelijke leven ook zo is? Dat de hemelse vader u al veel eerder en veel langer gezien heeft voordat u de hemelse vader hebt ontdekt. Wil je een bewijs? Lees maar eens Psalm 139. Uw ogen hebben mijn ongevormde klop gezien. In de moederschout al. Daar zagen de hemelse Vader ogen jou al. En in Christus wordt het nog veel rijker, want dan horen we het van eeuwigheid af: heb ik u al gezien? Dat gaat je verstand te boven, hè? Maar het is wel waar. Die hemelse Vader zag je. Nee. Niet, niet als zijn kind alleen, maar zag je ook in, in je verlorenheid. Zag je in je dood. En in je dood sloeg hij zijn ogen op je. Wil je teken en zegel erbij hebben? Het is soms wel eens moeilijk te geloven, hè? Denk eens aan de doop. Daar staat het: dat de Hemelse Vader naar je omgezien heeft, dood in zonde en in misdaden. Ik heb je gezien, al lang voor die tijd. En hoe? Maar dat staat hier daar zo, zo treffend. Hè? Als de vader je ziet, wordt zijn hart met innerlijke ontferming bewogen. Compassion, medelijden. Mijn kind, niet alleen zo ver van huis, maar zo diep afgedaald. Zo tot in de dood. En in de verlorenheid terechtgekomen. Vaderlijk mededogen. Wist u. Dat dit alleen maar staat en bestaat van de God van Israël. Dat is eigenlijk zijn naam. Zo heeft hij zich ook bekend gemaakt als een volk. Daarom is het ook zo belangrijk jongen. Hè, dat jullie weten wat die naam van God is. Die naam is. Heere, heren, barmhartig en genadig. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Dat is die innerlijke ontferming. Bewogen over datgene wat doodgegaan is door de zonde en de misdaden. Bewogen tot in het diepst van zijn wezen met dat verlorene. En dat merk je. Want dat brengt de hemelse vader in beweging. Dat lezen we hier ook bij die verloren zoon. Hè? De vader ziet hem niet alleen van verre. Hij is niet alleen met, met barmhartigheid en ontferming bewogen. Nee, wat, wat lezen wij? Hij loopt op hem toe. Het is heel jammer... Dat de statenvertalers hier eigenlijk een, een beetje een vlakke vertaling geven van, van het werkwoord wat hier gebruikt wordt. In het Engels staat het nog eventjes wat, wat scherper. Weet je wat er eigenlijk staat? Dat de vader die rent naar hem toe. Hij maakt haas. Zo'n grote haast om dat verlorenen te zoeken. Heb u zo de vader van onze Heer Jezus Christus leren kennen? Heb u zo Christus leren kennen dat hij haast maakt, naar je toe rent om je leven te maken, om je te redden? Dat vervolg wat erop komt. Hè? Die vader omarmt die jongen. Letterlijk staat er, hij slaat zijn armen om hem heen. Nou, dat doe je hè? als je elkaar een hele poos niet gezien hebt. Waar je dacht, waar je bang was, dat je de ander kwijt was. Zo zijn er na de oorlog heel wat jongens door de moeders in haar armen gesloten. Omdat ze bang waren dat ze gesneuveld waren op het veld, op het slagveld. En als je dan je kind weer in je armen mag sluiten, je doet het om hem nooit meer los te laten. Zo slaat God in Christus zijn armen om je heen, om het doden. Om dat verlorene. En in het Duits is er een prachtig werkwoord wat het aangeeft. Want daar spreken ze niet over omarmen. Daar spreken ze over een zichherzen. Aan je hart drukken. Dat doet God. Die verloren zondaren. Die tollenaars. Maar ook die verloren fariseeën en schriftgeleerden, in Christus drukt hij ze op zijn hart. En hij kust ze. Niet nadat ze eerst gewassen zijn, maar die vuile, visioele, die kust de Vader. Maar in die kus, kust hij niet alleen dat hele verleden weg. Maar kust hij hem ook weer helemaal dichtbij. Want die verloren zoon, merkt het, vader is dezelfde gebleven. Ik was ontaard, maar gij, o God, gij bent dezelfde, o Heer die uitkomst gaat. En dan komt... de schuldbeleidenis. Hè? Ruimte voor de schuldbeleidenis. Hoort u het? Op welk moment? Niet als voorwaarde. Dat vader zegt van... Zo kereltje, wat heb jij te vertellen? Kom maar op. Er is nog heel wat uit te praten met jou. Zou je toch wel verwachten? Toch niet? Jij komt er niet zomaar in. Nee, in die omarm. Op dat vaderhart. Wat klopt vol barmhartigheid. Dan komt de ruimte voor die schuldbeleidenis. Zo oprecht... En zo eerlijk. Maar hoor je het? Hoe dat hij begint met: Papa, Vader. Ja, dat kan er maar één zeggen, hè? Zijn kind. Pa, Vader. Ja, je kunt toch niet anders over je lippen krijgen als je in die armen gevangen zit? Je kunt toch niet anders over je lippen krijgen, je hart geeft toch niet anders weer dan dat. Appa, vader, het is de geest van het kindschap Gods, hè? de heilige geest. Die krijg je onder de beademing, onder de kussen van zijn mat. Is het bij u, bij jou ook al zo ver gekomen? Dat je in die omarming van die liefde ontdekt hebt wie God is en wie jij bent. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben het niet meer waard om uw kind genoemd te worden. En? Hé, hey, jij, jij wilde dan nog wat meer zeggen tegen je vader? Wat had je daar in die vreemde ook alweer voorgenomen om te zeggen? Kom nou, maak mij, maak mij als een van uw huurlingen. Wonderlijk dat dat niet over zijn lippen komt, hè? Kan ook niet. Als je zo in de armen van je vader wordt ontvangen... Waar die stroom van liefde over je heen golft. Die vaderlijke goedheid. Kan je dat niet meer doen zeggen. Breng je wel tot geschuldbeleidenis, jazeker. Maar niet tot uh, beleidenis, maak me dan maar een dienstrecht of een huurling. Nee, vader is een goedheid. Een gemeente. Maakt vader hem dan een huurling? Omdat hij ja, zijn erfenis verteerd heeft? Geeft hij loon naar zijn werken? Nee, dan gaat de vader de dienstknechten bevelen. En dan horen we het dat de bevelen worden gegeven: het beste kleed, doe het hem aan. De ring aan zijn vinger, schoenen aan zijn voeten. Wat betekent dat voor u? Een nieuwe kleed, het beste kleed. U moet eens de tekstverwijzing naar Zacharia lezen. Zacharia 2, daar gaat het over de hoge priester Jozua, Die op een gegeven moment met zijn besmeurde vieze kleren voor de troon van God wordt gedaagd en aangeklaagd wordt door de duivel. Want een hoge priester mag geen vuil kleed dragen. Een ambtskleed dient rein en heilig en onbesmet te zijn. En die hoge priester nota bene een vieze hoed en vuile kleren. Dan beveelt God dat hij wisselklederen krijgt, schone klederen. Wie zorgt ervoor gerechtigheid? die bestaan kan voor God. Wie zorgt er voor de mantel van uw gerechtigheid? Wie zorgt er voor de klederen des heils? Wie zorgt er voor de eerkroon? We gaan het zingen. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Wat kun je er naar uit gaan zien, hè? Naar verlangen. Naar die mantel. Naar die kleren. En eh, daarmee is alles nog ineens gezegd. Want er wordt ook een ring aan zijn vinger geschoven. Denk u eens aan Farao. Die zijn ring van zijn vinger doet. Als, als Jozef verhoogd wordt tot onderkoning van Egypte. Daarmee krijgt hij de volmacht in het rijk van, van Farao. Deze zoon wordt weer in volle rechten hersteld. Kind en erfgenaam. Maar hij mag als het ware ook weer beschikken over het bankboek van zijn vader. Alles is ook weer van hem. Is dat ook voor u, voor jou weggelegd als kind van God? Weet je het? dat de Heer je hier op aarde bedoelt als kroonprins en kroonprinses. Want straks op de jongste dag mogen we naast Christus zitten in de troon van God. Koningen en priesters, goden en het lam. Kunt u zich het voorstellen... Verloren zoon, verloren dochter. Wat een oneindige goedheid heeft deze hemelse vader, niet waar? Maar als je van die goedheid weet. en als je uit die goedheid leeft. dan verandert niet alleen fundamenteel je relatie tot de hemelse vader dan verandert ook je relatie ten opzichte van je medebroeder en medezuster. Want dan ga je Christus groot maken en Christus prijzen en ook aanprijzen. Dan gun je ook de ander die genade en die heerlijkheid. Mag ik vanavond eens eindigen met een vraag... Welke band bindt u samen hier in de gemeente van Hasselt? Is het deze liefdeband? Waar die liefde woont, gebied de heren de zegen. Amen.